1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoger opgeleiden worden in de plannen voor de participatiewet helemaal vergeten... zegt Karin van der Haar, die hoger opgeleide met een beperking aan een baan probeert te helpen. Zometeen een werklunch met haar. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Europese leiders bijeen in Brussel. Leden Pussy Riot spoedig vrij door Russische Amnestiewet. En de ruimtetelescoop met succes gelanceerd. Enkele buien vallen er vandaag. Het wordt ook nog een keer droog. Er komt zelfs wat zon bij en het is 9 of 10 graden. Morgen op veel plaatsen droog, geregeld zon, 6 tot 8 graden. En dan in het weekend weer regen, op zaterdag veel wind. Zondag weer wat zon en het wordt 5 tot 8 graden. Over een uurtje komen de Europese regeringsleiders aan in Brussel voor de eurotop. De ministers van Financiën zijn het vannacht al eens geworden over de nieuwe bankenunie. Die verantwoordelijkheid voor financiële problemen in eerste instantie bij de banken zelf legt. En er staat dan allemaal veel meer op de agenda. Chris Ostendorf, correspondent in Brussel. Eerst maar eens even, Chris, zijn er veel betogers op de been? We horen over allerlei gedoe daar. Ja, ja, er zijn demonstraties aangekondigd. Uh, er zijn ook zelfs demonstranten die denken dat ze de hele Europese top tegen kunnen gaan houden... als ze uh, cruciale kruispunten gaan bezetten in Brussel. Onderweg hier naartoe naar de raad waar de zometeen de top gaat beginnen... heb ik inderdaad wat brandweermannen gezien die een fikkie aan het stoken waren... geheel tegen hun natuur in natuurlijk, uh, voor de kathedraal hier in Brussel. En ze stonden hun eigen fikkie ook weer te blussen. Het zag er op zich een beetje treurig uit... Uh, maar ja, ze kunnen met uh, dit soort acties natuurlijk wel belangrijke kruispunten in de stad blokkeren. Maar echt de top tegenhouden lijkt me sterk. Meestal hebben burgers hier meer last van dan regeringsleiders die in limousines langs scheuren. Waar gaan ze het over hebben op de eurotop? De bankenunie toch nog weer? Ja, de bankenunie zullen ze instemmend mee uh, instemmen, hè, knikken bij de belangrijke beslissingen die wel genomen zijn de afgelopen twee nachten hier in Brussel door de ministers van Financiën. Die hebben afgesproken dat er uh, inderdaad al een centraal toezicht komt op de Europese banken, maar ook dat er een soort faillissementsraad faillissementraad komt, een Europese raad die gaat beslissen of een bank gesloten moet worden of niet. en Een fonds met geld van de banken zelf waar problemen in de toekomst mee betaald moeten worden. Maar dat is dus al allemaal geregeld door de ministers van Financiën. Dus Rutte, Merkel, Hollande hoeven daar vandaag hun hoofd niet over te breken. Ja, waar gaan het dan nog, wat zijn de andere onderwerpen? Nou, officieel is het onderwerp de defensiesamenwerking in Europa. We hebben natuurlijk 28 landen in Europa met 28 legers die nauwelijks samenwerken. Uh, maar al die landen bezuinigen wel op defensie. En dus is NAVO-baas Rasmussen hier ook om zijn zorg daarover te uiten. En te vertellen dat samenwerking en gezamenlijke investeringen misschien wel eens nuttig zouden kunnen zijn in Europa. Daar gaan ze dus over praten. En verder over wel een gevoelig onderwerp, namelijk contracten. Bindende contracten. Die landen zouden moeten afsluiten met de Europese Commissie. En dan gaat het over contracten over het economisch beleid. Dat ligt natuurlijk erg gevoelig. Want dat zou betekenen dat er bindende adviezen zouden komen vanuit Europa... hoe je je economisch beleid in je land moet vormgeven. Volgens premier Rutte is het niet zo gevaarlijk... omdat het alleen maar politieke beloftes zijn en niet juridisch. Maar daar wordt dus wel over gepraat vandaag. Daar in Brussel, Chris Ostendorf. dankjewel. Twee leden van de Russische punkband Pussy Riot... komen vrij door de nieuwe amnestiewet. Dat heeft president Poetin bekendgemaakt. Hij wil nog niet zeggen of de buitenlandse Greenpeace-activisten... in Rusland ook amnestie krijgen. Gisteren stemde de Duma in met een nieuwe amnestiewet... waardoor mogelijk duizenden gevangenen vrijkomen. Volgens Poetin mogen de activisten profiteren van die nieuwe wet. Maar die wet is niet specifiek voor hen bedoeld... Hij noemt de Greenpeace-actie tegen gasboringen in de Noordelijke IJszee... een PR-stunt van de milieuorganisatie. Bedoeld om meer geld van donoren te krijgen. En Poetin hoopt dat de activisten een lesje hebben geleerd... na hun arrestatie en detentie. Twee zoons van de voormalige Egyptische president Mubarak... zijn vrijgesproken in een corruptiezaak. Ook Ahmed Shafik, premier onder Mubarak en presidentskandidaat in 2012... is vrijgesproken van corruptie. Die zoon stond er terecht voor een zaak uit de jaren negentig... waarbij ze een stuk land kochten van Shafik. Die oud-premier zou het land voor een bedrag dat ver onder de marktwaarde lag... aan de broers hebben verkocht. De twee zijn sinds de val van hun vader in 2011 in verschillende zaken aangeklaagd... en er lopen nog meer corruptiezaken tegen hen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Criminoloog. Patrick van Kalster heeft geen plagiaat gepleegd in de periode dat hij werkzaam was als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat concludeert een onderzoekscommissie van die universiteit. Van Kalster kwam in mei in opspraak toen bekend werd dat hij plagiaat had gepleegd in zijn proefschrift. De Vrije Universiteit Brussel nam hem daarom zijn dokterstitel af. De Belg was op dat moment werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar criminologie. Die universiteit ontsloeg hem en stelde een commissie in die zijn Groningse publicaties heeft onderzocht. En dat Van Kalster niet bij de in Groningen heeft gefraudeerd, dat betekent dan ook niet dat hij kan terugkeren, zegt de universiteit. De heer Van Kalster is door de universiteit ontslagen omdat hij niet meer voldoet aan de functie eisen voor hoogleraar. Hij heeft geen doctorstitel meer, die is door de universiteit van Brussel ingetrokken. En dat is voor ons de reden geweest om hem te ontslaan. Het vliegveld van Juba in Zuid-Soedan is gesloten na een probleem met een Boeing 737 vermoedelijk van de Soedanese maatschappij Nova Airlines. Het toestel is door zijn neuswiel gezakt en naast de baan beland. Het vliegveld heeft maar één start- en landingsbaan. En volgens getuigen op Twitter zijn er geen doden of gewonden. Dat vliegveld is belangrijk voor evacuatievluchten uit Zuid-Soedan. Veel regeringen hebben hun landgenoten opgeroepen... Zuid-Soedan te verlaten omdat het er te gevaarlijk is. Een Hercules C-130 is vanochtend vanaf Eindhoven Airport vertrokken... om Nederlanders uit Zuid-Soedan te evacueren. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om zo'n 150 mensen... en of dat toestel nu in Juba kan landen is nog niet bekend. In Enschede is vanmorgen een geboeide man ontsnapt uit een politiewagen. De politie hield de 28-jarige man aan voor heling. En hoewel de handen van de man op zijn rug geboeid waren... wist hij uit de politieauto te ontsnappen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren kan de politie niet zeggen. De man is nog niet gevonden. De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is niet gegroeid. Dat is voor het eerst in vier jaar. De overslag bleef steken op 442 miljoen ton, hetzelfde als vorig jaar. Vertrekkend havendirecteur Smits wijt die stagnatie aan de economische crisis. Vooral de overslag van ruwe olie is afgenomen. De overslag van kolen- en ijzererts in Rotterdam steeg juist wel. <tugt> Nederlandse ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen... doen te weinig om infecties te voorkomen. De richtlijnen worden slecht nageleefd. Ziekenhuizen en oudere zorginstellingen zijn onvoldoende voorbereid... op de toename van het aantal bacteriën... die voor bijna alle antibiotica ongevoelig zijn... Dat zegt de inspectie voor de gezondheidszorg die daarover vandaag twee rapporten publiceert. Het gaat mis op het naleven van de meest eenvoudige maatregelen die je kan nemen om de hygiëne op peil te houden. Uh, en onder andere bijvoorbeeld uh, die sieraden af en die werkkleding, uh, zo gauw je je werkkleding aan hebt. Uh, dat soort zaken blijft toch steeds het probleem, uh, ook in de ziekenhuizen, om die eenvoudige richtlijnen ook werkelijk in de praktijk na te leven. Dat zijn toch professionals, hoe kan dat dan? Ja, als het om bacteriën gaat, die zie je niet zomaar hè, onder je uh, werkkleding uitkomen. En uh, dat heeft wel effect op de langere termijn door het voorkomen van wondinfecties, de opnameduur van uh, oudere mensen. En toch zien we dat niet uh, op het moment dat je uh, dag en dagelijks aan het handelen bent. En die richtlijnen naleven vraagt dus alle aandacht van de raad van bestuur, van dokters, van verpleegkundigen dat ze voorbeeldgedrag vertonen door elkaar aan te spreken dat uh, we zo uh, niet veilig werken. De politie heeft een supporter opgepakt van MVV Maastricht... vanwege de ongeregeldheden gisteren in Kuik. Na de bekerwedstrijd tussen Kuik en MVV... belaagden Maastrichtse fans enkele stewards, agenten... en ook MVV-trainer Ruis. Vier agenten raakten daarbij gewond. En die opgepakte supporter wordt verdacht van betrokkenheid... bij de ongeregeldheden en bij opruiing. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Amateurclub Kuik won gisteren met 2-1 van de professionals van Maastricht. In de Verenigde Staten zijn voor de tweede keer in twintig jaar... minder dan veertig mensen terechtgesteld. Dit jaar waren het er 39. Dat aantal loopt al jaren terug. Die terugloop komt volgens onderzoekers... doordat rechters en juries voorzichtiger zijn geworden... met het geven van de doodstraf. En het is ook moeilijker om aan de grondstoffen... voor de injecties te komen. Onder meer omdat farmaceutische bedrijven... niet geassocieerd willen worden met de doodstraf. De laatste jaren schaffen steeds meer staten in de VS de doodstraf af. In de mergelgroeven bij Maastricht is de fossiele snuit gevonden van een zaagvis. Die vis leefde 66 miljoen jaar geleden. Dat is toch een bijzondere vondst, zegt onderzoeker en directeur Fraaien van het Oertijdsmuseum. Zaagvissen zijn eigenlijk familie van de roggen, dat zijn kraakbeenvissen... en normaal gesproken blijft er van kraakbeen niks over... want alleen botten fossiliseren makkelijk en kraakbeen rot heel snel weg. En het is de eerste keer dus dat we meer vinden dan alleen de tanden van het dier. En die snuit van die zaagvis is nog voor een groot deel verborgen... op dit moment in kalksteen. 3, 2, 1, top, décollage. Ring die, de nieuwe ruimtetelescoop Gaia... De Europese telescoop werd om 12 over 10 gelanceerd vanaf ruimtevaartbasis Kourou in Frans-Guyana. Nederland heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van die telescoop. Ruimtevaartspecialist Robert Schilling legt uit waarvoor Gaia is bedoeld van 1 miljard lichtpuntjes aan de hemel alle gegevens verzamelen die je maar kunt voorstellen. Je kunt Gaia eigenlijk de NSA van de sterrenkunde noemen. Hij weet zometeen alles van alle sterren in het melkwegstelsel. Maar je moet je voorstellen dat stel dat wij uh, sociologen zijn en we zouden een enorme volkstelling onder de Nederlandse bevolking hebben gehouden en alle gegevens van alle Nederlanders in kaart hebben gebracht. Ja, dan kun je enorm veel onderzoek op loslaten. En dat gaan sterrenkundigen zo dadelijk met de resultaten van die Gaia-missie doen, wat we weten straks van alle sterren in het melkwegstelsel heel nauwkeurig, positie, beweging, afstand, helderheid, kleur, herkomst, en uh, ja, het is onvoorstelbaar wat dat allemaal gaat opleveren. En de succesvolle lancering van Gaia betekent nog niet dat die missie is geslaagd. Schilling legt dat uh, uh, als die in de juiste baan zit, dat dan de volgende cruciale stap begint. Wat dan moet die satelliet die zelf al een middellijn van meer dan 4 meter heeft... die heeft een zonnescherm van 10 meter groot. Dat is het formaat van een hele grote huiskamer. En dat moet helemaal uitgeplooid uh, worden, uitgevouwen worden in de ruimte. Want zo'n groot ding kun je niet in één keer Nou, dat scherm is nodig om alle meetapparatuur heel erg te beschermen... tegen de straling van de zon en tegen temperatuurinvloeden. En aan de andere kant van het scherm zitten ook de zonnepanelen voor de energieopwekking. Dus als dat uitklappen onverhoopt fout zou gaan... Dan hebben we een heel groot probleem. Dan is de missie mislukt. En dat is best het allerspannendste moment wat er de komende paar uur gaat gebeuren. Er is dus op het laatste moment nog wat nieuws binnengekomen uit Duitsland. In Hagen heeft de aanklager levenslang geëist tegen Syed Bruins. Syed Bruins is de voormalige Nederlandse SS'er, 92-jarige Nederlander. Hij staat terecht wegens de moord op verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema in 1944. Correspondent Wouter Meijer, levenslang geëist... was dat al de verwachting? Ja, eigenlijk wel, alleen niet zo snel. Uh, het proces is sneller gegaan dan uh, justitie had verwacht, dan de rechtbank had verwacht. Uh, dus vandaag waren ze uh, eigenlijk onverwacht klaar met uh, alle bewijzen te verzamelen. Toen mocht het OM ook meteen zijn slotpleidooi houden. Dat hebben ze gedaan en inderdaad heeft de openbaar aanklager levenslang geëist uh, voor moord. Moord verjaard in Duitsland, niet in tegenstelling tot de meeste landen. Dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog en dit is daar een gevolg van. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat het proces weer werd opgenomen. Dus pas vorig jaar heeft de rechtbank in Hagen gezegd... We doen het toch nog een keer, hoewel hij eerder al voor de rechter heeft gestaan. Maar we hebben nieuw uh, materiaal. En uh, dit is nu de eis inderdaad, levenslang. Ja, en uh, waar kwam dat nieuwe materiaal? Wat was dat voor, voor het materiaal? Dat is nieuw materiaal wat de Duitse Justitie heeft verzameld... omdat ze uh, na het oordeel uh, tegen Demjanjuk uh, in, in München... Uh, de kampbewaarder van Sobibor, hebben gezegd... als dat soort mensen uh, ook vanwege uh, kampbewaarders... Uh, uh, ook veroordeeld kunnen worden... dan kunnen we ook wel weer eens kijken naar allerlei andere oude gevallen. Er is eigenlijk een hele nieuwe generatie in de Duitse Justitie... die zich niet tevreden heeft gegeven met de oordelen van eerder. Maar heeft gezegd, we moeten echt alles proberen... om mensen die nog leven en die medisch nog in staat zijn... om voor de rechter te verschijnen, om die... Uh, de, te, te berechten. Uh, en dat is in dit geval, uh, nu gebeurt althans... in die zin dat hij voor de rechter, st de rechter staat. Uh, zijn verdedigers... een advocaat mag nog uh, uh, de verdediging uitspreken... op 6 januari. En dan is op 8 januari is in Hagen in Duitsland het oordeel. Wouter Meijer, dankjewel. Levenslang dus geëist tegen voormalig SS'er Siert Bruins. Dat hebben we meegekregen. Andere hoofdpunten uit deze uitzending in Brussel komen de Europese regeringsleiders bijeen voor de Eurotop. De ministers van Financiën werden het vannacht eens over een bankenunie. De leden van Pussy Riot komen spoedig vrij door Russische amnestiewet. En president Poetin heeft niet gezegd of de activisten van Greenpeace hem ook vrijkomen. En nog een keer, u hoorde het zojuist, het Duitse Openbaar Ministerie... heeft levenslang geëist tegen oud-SS'er Siert Bruins. Dat was het in nos rationaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch. Vanavond is de uitreiking van de Ster Gouden Noekie 2013. Tijdens de liveshow laat Georgina Verbaan de wereld achter de reclame zien... en komen de mooiste commercials van over de hele wereld voorbij. Kijken dus, vanavond half negen, Nederland 1.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 Dat soort vragen, daar is UWV voor. Kijk op uwv.nl. Je krijgt er duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV. Werken aan perspectief. Showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. U wilt genieten van uw cd's en radio in levensecht kamervullend geluid... maar geen grote luidsprekers en losse componenten.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoger opgeleider worden in de plannen voor de participatiewet helemaal vergeten... zegt Karin van der Haar, die hoger opgeleiden met een beperking aan een baan probeert te helpen. Zometeen een werklunch met haar. In de praktijk gaat deze week over armoede. Er zijn namelijk steeds meer mensen die rond moeten komen van een minimum... En na half twee is stand.nl en dat gaat over het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord is een goed compromis. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101, Dus 0800-1101. U mag naar de website www.stand.nl twitteren, eens of oneens is ook een mogelijkheid. Doe het dan met Hekje Dit is Radio 1, de werklunch. Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen of je nou een beperking hebt of niet. Het zijn de bevlogen woorden van staatssecretaris Jetta Kleinsma. En dat alles, die woorden zeg maar, die moeten leiden tot de participatiewet. Bedrijven en de overheid gaan 125.000 banen beschikbaar stellen voor mensen met een beperking. Dat klinkt allemaal mooi. Maar niet iedereen is er blij mee. De wet vergeet namelijk de hoger opgeleiden. Vindt onder meer Karin van der Haar. Ze werkt bij de Lucille Werner Foundation... en helpt mensen met een handicap aan een baan. Hartelijk welkom, is hier. Ja. Um, de luisteraars horen dat niet, uh, maar je hebt zelf ook een handicap. Hè? Ja, dat klopt. Ik mis mijn linkerarm. Ja. En dat is inderdaad op de radio niet te horen. Nee. Maar je kijkt wel als ervaringsdeskundige daarmee naar de plannen van de staatssecretaris. Ja, ja. Uh, ja we zijn daar inderdaad niet heel erg blij mee. Um, op zich vind ik de participatiewet, uh, de, de, de gedachte erachter dat mensen die nog uh, kunnen werken ook gaan werken... vind ik een, een nobel streven. 125.000 mensen willen ze aan de nieuwe baan helpen? Ja. ja. Klinkt en, mooi. Dat klinkt hartstikke mooi. Uh, alleen uh, hebben ze dus inderdaad bepaalde groepen daar nu uh, in uitgelicht. En daarin worden inderdaad de hogere opgeleiden eigenlijk uh, vergeten. Het gaat om, om lage loonwaarden, zoals dat dan in vaktermen heet, geloof ik. Ja. Ja, het gaat inderdaad om uh, mensen die uh, uh, een, een steuntje in de rug nodig hebben... om het uh, minimumloon te kunnen verdienen. Um, en voor, voor een hoger opgeleide ja, geldt dat eigenlijk niet natuurlijk. Hè. Die, die, um, ja, die gaan er eigenlijk vanuit dat ze gewoon met hun opleiding... een, een reguliere baan uh, kunnen vinden. Ja. Um, dus, dus daar is te weinig aandacht voor in die wet? In de plannen ja. die daarvoor liggen? Ja, die, die, um, die hele groep komt eigenlijk in die participatiewet op dit moment niet voor... Um, en dus uh, um, hebben, ja, zij lopen sowieso ook tegen dezelfde drempels en vooroordelen aan uh, op het moment dat ze gaan solliciteren. Um, en, en krijgen daar dus nu geen steun of geen hulp uh, van, uh, vanuit de overheid. Nee. Dus als bedrijven verplicht mensen moeten aannemen die uh, niet in hun minimumloon kunnen voorzien, uh, dan gaan ze niet ook nog hoogopgeleide mensen aannemen. Dat is een beetje jullie stelling. Ja, dat zijn we wel bang voor. Hè. Op het moment dat het kwotum het, het uh, uh, in werking zal gaan treden... en, en mensen moet, uh, het bedrijfsleven moet aan, uh, aan een 5% voldoen... Um, en uh, er zijn uh, bepaalde doelgroepen die daarvoor uh, meegeteld worden... dan zullen ze in die doelgroepen vooral gaan kijken... Ja. en alle andere groepen uh, achterwege laten. Ja. Um, even los he, van, van het opleidingsniveau. Die participatiewet verplicht bedrijven dus om mensen met een handicap in dienst te nemen. Als ze dat niet doen, dan krijgen ze een boete. Ja. In hoeverre denk, denk je dat dat gaat werken? Uh, nou, ik denk zelf dat het niet zo goed werkt. Uh, uh, in Duitsland zie je, hè, we hebben ze ook zo'n soort gelijk systeem. En daar zie je dus dat uh, het bedrijfsleven, oh, bepaalde bedrijven dan gewoon zeggen, nou weet je, ik betaal het gewoon af, ik koop het af. En um, ja, dan hoef ik helemaal niet uh, over diversiteit en inclusie uh, na te denken. Dan hebben ze gewoon geen gezeur. En ze gooien ze... er wat flink wat geld tegenaan en dan is het klaar. Ja, ja. En, en dat is natuurlijk niet uh, de achterliggende gedachte... waarom je een participatiewet opricht. Ja. Hè? Je, je wil natuurlijk mensen laten participeren en meelaten doen. Dus... Uh, ja, ik denk dat als je dan boetes of, of dat soort dingen op gaat leggen... Uh, dat je dat dan niet in, uh, in de hand werkt. En quota, dus dat je verplicht wordt om een, een bepaald aantal mensen... met een uh, beperking op te, in, je, in je bedrijf te nemen? Ja, kijk, wij, wij zeggen altijd dat het vanuit een intrinsieke motivatie moet komen... vanuit het bedrijfsleven. En we zien ook wel dat heel veel bedrijven dat ook al wel hebben. Hè. Dus uh, uh, diversiteit en inclusie is gewoon al wel heel belangrijk bij, uh, bij het bedrijfsleven. Um, en wij vinden dat dat eigenlijk de beste motivatie is... om. Uh, iets structureel en duurzaam uh, binnen een organisatie te kunnen borgen. Want anders word je ook weer zo'n excuusmedewerker. Ja. O oh ja, daar zit er één. Ja. ja, en dat werkt ook voor een medewerker vaak niet, uh, niet prettig. Mm. Die voelt zich ook niet uh, echt één van het team. Um, dus ja, voor beide kanten denk ik dat dat niet heel erg gunstig is. Nou is het heel moeilijk op de arbeidsmarkt, op dit, op dit moment sowieso, voor, voor veel mensen. Ja. En dus voor mensen met een beperking helemaal. Ja, ja, dat merken wij ook wel op het moment dat we mensen willen gaan plaatsen. Um, we zijn met het project Cap 100 in 2010 gestart. Um, en toen hebben we ruim 50 mensen al per jaar weten te plaatsen. En dat, dat is nog steeds ons streven om ongeveer 50 mensen per jaar te plaatsen. Maar dit jaar merken we gewoon echt dat het uh, steeds lastiger wordt. En, en waar dat is steeds wat mis. Ja, er zijn gewoon minder vacatures ja. überhaupt, en um, uh, dan moet je dus inderdaad een bedrijf ook nog um, zo ver krijgen dat ze die vacature open willen stellen voor deze doelgroep. Ja. Uh, zelf altijd wel gewerkt. Hoeveel hinder gehad dan van het feit dat je dus gehandicapt uh, bent? Ja, nou ik heb zelf inderdaad altijd wel gemerkt dat op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, het in een brief of in een cv zette, uh, dat ik dan negen van tien keer niet gebeld werd voor een gesprek. En op het moment dat ik het niet vermeld, dan word ik gewoon uitgenodigd voor een gesprek. En dan komt het tijdens het gesprek natuurlijk te sprake, want men ziet het meteen. Ja. Uh, maar ja, dan ben je in ieder geval op gesprek en dan kan je jezelf in ieder geval presenteren uh, en ja... En, en, en, ja. En, en dan valt ineens valt dat, uh, die, valt die drempel dan kennelijk weg of zo. Die, die zien de brief nog wel opwerpen. En denken van nou, daar moeten we maar niet aan beginnen. Ja. Terwijl als je je erbij ziet, dan denken ze nou... Ja. Ja, dat, ja Fris want, figuur, die moeten we hebben. Ja, nou ja, dat is vaak wel zo. Eh, om, op, als iets op papier staat, dan denken ze van... ja, ik weet het niet, het, het zal wel lastig zijn. De, dus en... is dat ook het advies, om dat bijvoorbeeld niet in je, in je brief te zetten? Nou, dat, hou, dat, dat vinden we wel heel persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Eh, of iemand dat wel of niet wil, uh, wil vermelden alvast. Um, en dat ligt denk ik ook nog weer aan de handicap. Hè. Iemand die in een rolstoel zit, die zal van tevoren moeten weten... of hij in een gebouw binnenkomt of niet. Ja. Um, dus die zal van tevoren al uh, gaan vragen... Van, Goh, kan ik überhaupt naar binnen of iemand die slecht hoort of doof is, die moet vertellen dat hij een tolk meeneemt. Um, en daar moet natuurlijk wel een werkgever ook op uh, ja, ingespeeld raken. Ja. Zullen we eens even kijken hoe het aan de andere kant is uh, bij de werkgevers? Dus aan de telefoon is Frank Visser. Dag meneer Visser, goedemiddag. Uh, goedemiddag. U bent manager werkgelegenheidsplan bij Philips. Um, jullie zijn een speciaal traject begonnen... om mensen met een arbeidsbeperking binnen Philips aan het werk te krijgen. Wat houdt dat in? Uh, nou, dat doen we vanuit het Fidens Werkgelegenheidsplan. Uh, wij bieden mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om binnen Fidens werkgevaren op te doen. Uh, we zijn inderdaad uh, twee jaar geleden met een speciaal project begonnen voor mensen met uh, autisme. Uh, hoger opgeleid, waarbij we uh, hun opleiden met meer werkprojecten op testengineer. En het hele aardige is dat juist hun uh, beperking, het autisme, juist in dit project een sterke is. Omdat uh, een testengineer juist een aantal dingen moet scannen en kunnen... ...die juist met iemand voor autisme juist heel erg goed in is. Het, gedetailleerd kunnen werken, gestructureerd kunnen werken. en Bij testen moet veel volgens een strak protocol worden gewerkt. Nou, Dat is iemand met autisme, die kan het uitstekend. Ja, daar heeft u dus zelf ook heel duidelijk voordeel bij dus als bedrijf. Ja, ik moet wel zeggen, het is wel een, een intensief traject. Ook voor ons een experiment. We zijn met de tweede groep begonnen. We leren daarvan. Maar het is ook voor ons heel nadrukkelijk om te kijken naar de toekomst, uh, waarbij er ook weer tekorten gaan komen op de arbeidsmarkt. Ook een hele mooie manier om te kijken of die mensen straks in de toekomst ook niet misschien wel heel erg hard nodig gaan worden. Ja, want heel veel mensen zullen zich toch ook afvragen, waarom zou een bedrijf speciaal mensen met een handicap aannemen, als je ook kan kiezen uit honderden kandidaten zonder handicap? Ja, dat is waar, dat begrijp ik. Maar goed, als ik ook vanuit ons project kijk, uh, het is een, uh, het Viesberg gelegenheidsplan is een uh, project wat wij uh, met de vakorganisatie hebben afgesproken, vastgelegd in de CAO. En ik denk dat alle bedrijven uh, er eigenlijk gewoon niet aan ontkomen om ook NVO-achtige activiteiten te doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. He, want het staat als bedrijf toch ook midden in de maatschappij. En dan zie je daar ook een bijdrage aan te leveren aan dat soort activiteiten. Ja. Blijft u eigenlijk uh, hoger opgeleide mensen met een beperking aannemen, als u vanuit de participatiewet verplicht mensen moet plaatsen? Ja, zeker. Daar gaan we gewoon mee, uh, mee door. Ja. Maar ik herken wel wat mevrouw Van der Haar ook zei... dat er wel heel veel aandacht is... met mensen met een arbeidshandicap uh, voor lager opgeleiden. En ik snap het ook wel. Daar betekent we ook aandacht van. Maar de doelgroep hoger opgeleiden moet absoluut in beeld blijven. Bij Philips kunnen ze aankloppen. Ja. Aankloppen. Dat is vastgelegd. Dank u wel, meneer Visser. Manager werkgelegenheidsplan bij Philips. Karin van der Haar is hier nog steeds van de Lucille Werner Foundation. Hoe gaat die bemiddeling van jullie precies in zijn werk? Want jij zegt ook, we proberen mensen dus onder te brengen. Ja. Dat lukt minder uh, op het moment even dan, dan het misschien in de voorgaande jaren zo was. Maar hoe gaan die gesprekken dan bij bedrijven? Ja, nou wij hebben eigenlijk een makelaarsfunctie. Dus wij brengen de beide partijen met elkaar in contact. Um, uh, en op het moment dat een kandidaat op sollicitatiegesprek gaat... Uh, gaat hij eigenlijk het reguliere traject... in wat bij dat bedrijf uh, geldend is. Um, uh, ja, en wij, wij brengen dus inderdaad die partijen met elkaar in contact. En dat doen we door allerlei evenementen en, en uh, bijeenkomsten te organiseren. Um, zodat ze dus inderdaad uh, ja, elkaar gewoon eens leren kennen. Ja, uh, Want onbekend maakt onbemind, dat ja, is altijd al zo, maar in dit ja, geval ook. Ja, ja, dat merk je echt. Op het moment dat we een ontmoetingsontbijt uh, organiseren... Um, uh, dan wordt het voor een werkgever niet meer een doelgroep... maar dan wordt het ineens iemand waar ze een heel leuk persoonlijk gesprek mee hebben gehad. En dan laat je af en toe de term maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen... en dan denken ze, oh ja, dat moeten wij ook doen. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. ja. Ja. Um, ja, bedrijven moeten er dus wel wat voor over hebben. Hoe moeilijk is dit soms uiteindelijk over te halen? Um, ja, sommige bedrijven wel, maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, heel veel bedrijven toch al wel ook ermee bezig zijn. Natuurlijk, um, iedereen weet op dit moment van die participatiewet en van het kwotum, dus iedereen is er wel op ja, min meer of meerdere, meer mate uh, mee bezig. Um, um, ja, op, op het moment dat je echt al drempels weg kan nemen... dus dat je met het bedrijf in gesprek gaat en zegt... Van, goh wat zijn nou je grootste, grootste angsten en wat zijn de drempels die je ervaart... en je kan die al wegnemen of je kan daar hulp voor bieden... Um, ja dan, dan zijn ze heel snel geneigd om toch te zeggen... Van, nou, ik wil het wel eens proberen. En natuurlijk moet je dan eerst een paar succesverhalen uh, creëren... Ja, ja. voordat het echt gaat leven in een, in een bedrijf, maar uh, ja... We weten dat Lucille Werner erg uh, goede contacten in Politiek Den Haag heeft. Bedoel, ja. Dat programma is ooit een keer blijven bestaan dankzij de premier toen, dacht ik. Uh, is het handig dat zij nog eens een keer langs uh, staatssecretaris Kleinsman gaat... om die kwestie van die hoge opgeleiden nog even op de kaart te zetten? Ja, nou ja we, hebben daar ook, uh, zeker, we onderhouden ook zeker die contacten. Uh, dus we gaan ook zeker uh, met, uh, met hun in, in gesprek daarover. En um, ja, nou ja, we proberen daar inderdaad wel, nou, wel een beetje in te want lobbyen. Want dat zou in die participatiewet nog wel even meegenomen moeten worden wat jou betreft. Ja, eigenlijk moet die participatiewet gewoon helemaal breed getrokken worden. Dat je eigenlijk, want nu uh, sluit je alsnog weer doelgroepen uit. En je moet eigenlijk gewoon die participatiewet helemaal breed trekken. Dat je iedereen daarmee uh, mee betrekt die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dank voor het gesprek. Karin van der Haar, zij is ja, dus van de Lucille het. Werner Foundation. bemiddelt mensen met een beperking naar bedrijven toe. Hartelijk dank in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Verslaggever Anne van der Veen kijkt al de hele week mee... met bijstandsmoeder Kalinde Liesker uit Goes. Uh, steeds meer mensen moeten in Nederland rondkomen van een minimuminkomen. En dat geeft veel stress als bijvoorbeeld de post binnenkomt. Even de post. Ja. Zitten er nog enge brieven bij? Ja. Ja. Ik ga ja, maar gelijk even openmaken, denk ik. Oh ja, nou, dat is hartstikke fijn, maar daar deed ik al aan mee. Dat gaat over het uh, jeugdsportfonds van de gemeente Koes. Dus bij deze wil je nog geen uitslag. En meteen openmaken, is dat een hobby? Vroeger deed ik het nog wel eens, uh, hm, nu even niet. En vandaag de dag, hup, ik confronteer mijn eigen. Ik uh, maak het open en ja, uh, yeah, ik do het. Zieke dochter. Ja, hongerig. Ja. We zeiden al, hm? je bent thuis, maar je werkt ook. Ja, ik werk sinds kort op de B-flex. Daar kunnen mensen aan het werk gezet worden die, uh, met behoud van uitkering. Maar jij bent eigenlijk het voorbeeld. Je krijgt een uitkering, maar niet voor niets. Niet voor niets. En uh, dat is geheel terecht natuurlijk. Nu is er een kleine discussie ontstaan. Want ze kijken per persoon. En ze zeggen over jou, nou, die kan wel 36 uur werken. Ja, dat is mij zo uitgelegd. Opvoeren naar 36 uur, zodat ik aan een volledige werkweek kan wennen. En wat vind je daarvan? Ik vind dat erg veel. Uh, ook omdat er geen salaris tegenover staat. En er komen een hele hoop bij kijken. Kinderopvangregelen, uh, van hot naar her. Je hebt daarnaast ik dan nog de zorg voor drie kinderen. En uh, ja, dat is vliegen. De facturen van de kinderopvang zijn al binnen. Maar de toeslag nog niet. Alleen dit zou eigenlijk rechtstreeks, in mijn mening... zou gewoon de factuur rechtstreeks naar de gemeente... goed gestuurd moeten worden van de kinderopvang. Aangezien hun mij uh, verplicht stellen om die af te nemen. En nu voelt het een beetje van, ja, uh, dat zien we wel. En voor mij is dat toch een kop zorg erbij. Als ik s'avonds in bed lig, zie ik die 946 euro vliegen. En de gemeente niet... Van Carlinde naar de wethouder in Goes, Jan de Poter... en dan blijkt de wethouder ook een ervaringsdeskundige te zijn. Toen hadden we nog uh, checks die uh, elke week uh, via de post uh, bezorgd werden. Met die check moest je dan naar het postkantoor. En ik heb één keer een check niet gekregen. Nou, dan word je dus helemaal machteloos en zagrijnig en woedend. Dat gevoel is, uh, dat voelt heel erg uh, kloten aan. Zij gaf één voorbeeld. Ze zegt, ik moet dus werken voor behoud van uitkering... Daardoor moeten mijn kinderen naar de buitenschoolse opvang. Daar krijg ik toeslag voor, maar ik moet eerst betalen. En dan krijg ik pas die toeslag. Soms duurt het ook allemaal wel lang en is het allemaal wel ingewikkeld. Ja, ja. Het, is ook, het is ook ingewikkeld. Uh, tegelijkertijd eerst even investeren... waardoor je vervolgens na twee maanden gewoon echt een officiële baan krijgt... en uitkeringsafhankelijk, onafhankelijk bent. Dat voelt ook gewoon supergoed natuurlijk. Maar wat ik wel leer van de praktijk... zo'n brief van de gemeente geeft behoorlijk veel stress. Bent u zich dat wel bewust? Ja, ja dat geeft veel stress. Uh, brieven van de gemeente geven vaak veel stress. Dat willen we natuurlijk niet. Een goed voornemen is natuurlijk dat we uh, heldere brieven sturen. Kijk je eigenlijk uit naar de kerstdagen? Je hele huis is wel al helemaal in de kerstsfeer. Ja, ja, dat doe ik voornamelijk voor de kinderen. Want uh, mijn kerstgevoel was, uh, laat maar in de doos zitten... Achteraf vind ik het wel gezellig. Maar ik moet me wel elke keer net doen of er niks aan de hand is. En dat is, valt wel eens zwaar. En zeker met de kerst. Dan, uh, ja. hm. Dat is soms moeilijk of eenzaam. Ik weet niet hoe, hoe je het moet noemen. De woorden verschijnen op de biemen. en Dan kunnen we het uh, met z'n allen kunnen we dat, uh, gaan zien. Maar helemaal ontkomen aan de kerstsfeer doet natuurlijk niemand... Zo is er morgen een nee voor de minima in Goes. Morgen dus de laatste in de praktijk. Helemaal in kerstsfeer. Zometeen is het Stand.nl. De stelling dan, het pensioenakkoord is een goed compromis. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal Raymond Serré. RA. De Duitse justitie heeft levenslang geëist tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. Het zogenoemde beest van Appingedam heeft volgens de aanklagers in 1944... de Groningse verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema vermoord. Bruins heeft altijd gezegd dat Dijkema is neergeschoten toen hij probeerde te vluchten. Verder zou Bruins betrokken zijn geweest bij de moord op Joden. In 1945 vluchtte hij naar Duitsland waar hij er tot nu toe altijd in is geslaagd... om uit de gevangenis te blijven. Bruins is 92 jaar... Het vliegveld van Juba in Zuid-Soedan is gesloten na een probleem met een Boeing 737. Dat toestel is door zijn neuswiel gezakt en naast de baan beland. Het vliegveld van Juba heeft maar één start- en landingsbaan. Het vliegveld is belangrijk voor de evacuatievlucht uit Zuid-Soedan. Veel regeringen hebben hun landgenoten opgeroepen Zuid-Soedan te verlaten omdat het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 Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De coalitie en de oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP, hebben gisteren een akkoord bereikt over de pensioenen. Een van de belangrijkste punten uit dat pensioenakkoord is dat mensen jaarlijks waarschijnlijk minder pensioenpremie gaan betalen. Lodewijk Ascher is de minister van Sociale Zaken. Hij is vooral blij dat ze steun hebben gekregen van de oppositie. Daarvoor verdienen die partijen waardering, die bereid zijn om uh, in het belang van Nederland tot elkaar te komen. Maar het betekent ook dat we door kunnen. Hebben de onderhandelaars met dit akkoord goede pensioenplannen voor de toekomst gemaakt, of moeten ze terug naar de onderhandelingstafel? Ik praat erover met Jesse Klaver, u is tweede Kamerlid voor GroenLinks. Meneer Klaver, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Daar komen ze. Het kabinet kan beter zelf met pensioen. <laughs> uh, ja. Jongeren betalen straks de grootste rekening. Ja. ZZP'ers zijn de grote winnaar? Uh, ja. ja. Oké. Okay. Uh, dan de stelling, en die is kort en krachtig. Het pensioenakkoord is een goed compromis. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stam.nl. En als u twittert eens of oneens, doet het dan met hekje standpunt. Het pensioenakkoord is een goed compromis, meneer Klaver, eens of oneens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. En waarom niet? Kijk, GroenLinks heeft ook een tijd aan tafel gezeten over dit uh, pensioenakkoord. En de reden dat wij aan tafel zaten was dat we de pensioenen eerlijker wilden maken. Uh, waarom? In Nederland is het zo eigenlijk dat, uh, dat arm voor rijk betaalt. En dat is omdat mensen met hele hoge inkomens heel veel pensioen kunnen sparen. Dus wat wij hebben voorgesteld is zorgen ervoor dat de mensen met de allerhoogste inkomens wat minder pensioen kunnen opbouwen. En zorgen ervoor dat mensen met de lagere inkomens en jongeren uh, daar iets op vooruit gaan. En ja, daar is niet voor gekozen in dit, uh, dit akkoord. Nee, de onderhandelaars zijn uh, allemaal erg blij met dat akkoord. Akkoord. Zij noemen het zelfs een doorbraak. Ja. Zien zij het dan helemaal verkeerd? Nee, maar zij hebben andere opvattingen uh, uh, over wat, wat, wat rechtvaardig is en wat eerlijk is. Uh, de VVD bijvoorbeeld, die wil heel graag, dit is echt pure winst voor de VVD dit akkoord zou ik zeggen, want zij wilde heel graag dat mensen met een inkomen van meer dan 80, 90.000 euro, dus ook nog die 100.000 euro, dat die... Uh, pensioen konden opbouwen en dat de overheid daarvoor betaalt. Dat wij daar met z'n allen dus uh, voor betalen. Dat wilden zij heel graag. En in die zin snap ik wel dat ze zeggen, we hebben gewonnen. Dit is een heel belangrijk akkoord. Ja, maar um, uh, we hebben dan geconstateerd met die keuzes net. De is bijvoorbeeld. U, u zei uh, ja, wel een beetje aarzelend trouwens. Ze zijn ja, de grote winnaar. Nou nee, ja, om de... Ze zijn winnaar, omdat er een belangrijke stap wordt gezet, denk ik. we ZZP'ers op dit moment, als je als ZZP'er in de bijstand komt... dan moet er eerst een, een toets worden gedaan of je eigen vermogen hebt. En bij die toets wordt ook gekeken heb je pensioenvermogen. Bij werknemers wordt dat niet gedaan en nu trekken we dat gelijk. En dat is positief, maar het is een kleine stap... in het meer recht te geven aan, aan ZZP'ers. Dus ik zou zeggen, een, een grote winnaar is een beetje een groot woord. Maar winnaars, ja. ja. En, en wat u er niet aan bevalt... want er zitten ook wel nog meer goede punten in wat u betreft. Zeker... Uh, het wordt ook afgesproken... ja premiewaarborgen noemen ze dat. Dus de Nederlandse bank die krijgt straks de, de bevoegdheid... om te kijken of de premie die je moet betalen... aan je pensioenfonds... of die wel eerlijk is voor alle generaties. En nu kan het nog zo zijn dat er een premie wordt gevraagd. Uh, dus iedereen betaalt diezelfde premie. Dat, maar dat jongeren daar niet van profiteren. Dat is straks verleden tijd. En dat vind ik een hele belangrijke stap. Ja, u vindt, en dus, Maar dat, dat, dat, dat verhaal van en Rijk... wat u net vertelde, dat is minder dan. Ja. En u zegt dat is de kern van het plan eigenlijk. Dus daarom... Zijn zijn wij uiteindelijk ook van die onderhandelingstafel weggelopen? Uh, ja, dat is de reden waarom wij, nou ja, weggelopen. Het kabinet heeft op een gegeven moment ook gezegd, we gaan liever met, on, met deze vijf partijen verder. Hè. Wij noemen het al bijna het vijf partijen kabinet inmiddels. <lacht> uh, dus dat heeft het kabinet gezet. Wij wilden nog wel proberen of we verder zouden komen. Maar uh, deze vijf partijen waren niet genegen om dat noemen ze dan de aftopping wat verder omlaag te brengen. Door te zeggen, nou weet je wat, als je nou meer dan 80.000 euro per jaar verdient. Um, dan mag je dat niet meer. Dan mag je wat pensioen sparen, maar dan gaan we niet meer subsidiëren. Uh, en daar met dat geld wat we ophalen, daarmee gaan we ervoor zorgen... dat jongeren en alle inkomens onder de 80.000 euro... een heel goed pensioen op kunnen bouwen. En daar is niet voor gekozen. En dat vind ik jammer. Nee. Toch met dit akkoord halen ze 3 miljard op. Uh, ja, Dijsselbloem zal er blij mee zijn. Zeker zal hij daar blij mee zijn. Uh, en ik snap ook dat de andere partijen, die vijf partijen, er blij mee zijn. Ze hebben namelijk afspraken gemaakt over de begroting. Wat mijn belangrijkste zorg was, is hoe kunnen we nou zorgen... dat dat pensioen, pensioenstelsel voor de toekomst eerlijk is. Uh, en daar hebben, ze niet, uh, daar hebben ze denk ik niet de juiste stappen gezet. Nee. Nog even wat dingen langslopen. Ja. In het akkoord is geregeld dat minder uh, pensioenpremie wordt betaald. Want uh, we werken natuurlijk langer. Mm -hmm. uh, je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch goed om de regels daaraan aan te passen. Zeker, dat, maar dat hebben wij ook in ons programma staan. Uh, GroenLinks was een van de allereerste partijen die zei... je moet langer doorwerken en dan kan je ook... Ieder jaar wat minder sparen. Alleen wat ze nu doen is het zo weinig maken. Dat als er iets misgaat in je leven. Dat je dan een probleem hebt. Als ik dat heel concreet mag maken. Ze gaan ervan uit dat iedereen 40 jaar aan één gesloten werkt. Nou ik ken heel weinig mensen die dat doen. Er is bijna niemand die meer 40 jaar mm. bij één baas werkt. Mensen zijn soms een, een half jaar of een jaar werkeloos. Of nog langer. Of ze zijn even ondernemer. Dus die, dat arbeidsverleden. Dat ziet er heel raar. raar dat ziet er heel uh, gemelleerd uit. Mm. En daarmee. Krijg, heb je het gevolg zeg maar, dat het pensioen wat je kan opbouwen niet zo heel hoog zal zijn. Ik denk dat dat maar 50, 60 procent van je gemiddelde loon zal zijn. Dus u zegt eigenlijk de plannen zijn te veel gebaseerd hoe het vroeger was... en niet naar de moderne tijd. Exact. Nou. Dit is een goed plan in de jaren 90. Dan is er nog dat dat opbouwpercentage... dat wordt van 2 procent verlaagd naar ongeveer 1,87. Ja. En dat vindt u ook niet goed? Uh, nee, ik had, ik had liever gezien dat dat wat hoger had, uh, had gelegen. Uh, ik begrijp dat dit de compromis is geworden die eruit is gekomen. Uh, en ik had liever zien dat dat op 2% ongeveer had, ge, had geleden Maar ik begrijp dat nu al meer dan, iets meer dan de helft van de werknemers... al onder die 2% zit, nu al. Ja, uh, dat klopt, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Als, dat hangt samen met de franchise die wordt gebruikt. Uh, dat is een heel ingewikkeld woord, maar ja. concreet betekent dat het volgende. In Nederland bouw je pensioen op over je pensioengevend inkomen. Dat is je bruto loon, minus het geld wat, uh, wat, wat, wat je via je AOW krijgt. Ja. He, wat iedereen krijgt. Uh, en als als je die franchise omhoog of omlaag doet... kan je ook spelen met je opbouwpercentage. Dus het is een beetje het is een spin vanuit het kabinet die ik niet helemaal terecht vind. Dat is een, een woordendiscussie, uh, maar u exact. zegt uiteindelijk uh, schieten we er niet veel mee op. Nee, dat is de kern. Uiteindelijk schieten we er niet, uh, schieten we er niet veel mee op. Hm. En had ik liever gezien dat dat percentage wat hoger had gelegen. En dat hadden we ook kunnen betalen. We hadden ook die bezuiniging van bijna 3 miljard binnen kunnen halen... voor de overheidsfinanciën en het opbouwpercentage wat hoger gelegd. Ik heb er ook voorstellen toe gedaan. Dat betekent alleen wel uh, dat je wat zwaarder had moeten aftoppen. Ja. Uh, het kabinet wil dat de hypotheek straks afgelost kan worden... met pensioengeld. Ja. Uh, vindt u dat een goede besteding van het pensioengeld? Uh, ja, ik denk dat dat goed zou kunnen zijn. Het is alleen ongelooflijk vage passage in de brief. Uh, ze, ik denk dat het verstandig is. Maar hoe ze het precies gaan vormgeven, weet ik niet. Het, het zou denk ik gevaarlijk zijn als we tegen mensen zouden zeggen, nou weet u wat, u mag al uw pensioengeld gebruiken om je hypotheek af te lossen. Uh, dus ik denk dat je daar grenzen aan zou moeten stellen. Uh, en ik kan nu niet zien hoe het kabinet dat wil, maar het principe dat je je pensioengeld ook voor het aflossen van, uh, van je hypotheekschuld kan gebruiken of voor opleiding, dat vind ik een goed principe. Nou, als ik zo eens even, maar ik, goed, ik ben geen politicus, als ik u uh, hoor en ik tel zo wat op en ik en ik min, wat dan denk ik van nou, hij is niet heel. heel per se negatief over dat, over dat hele akkoord. Nee. En toch zegt u, ik ben het oneens met de nee, stelling. Maar dat is mijn inborst. Ik probeer niet, uh, <laughs> ik probeer niet alles kapot te schieten. Okay. Maar gewoon op de inhoud te beoordelen. En ook ja, eerlijk te zijn over wat ik wel goed vind. Um, het lastige is, er worden een aantal goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld dat voor die ZZP'ers. Dat kost 150 miljoen. Maar dat wordt bezuinigd op het ministerie van Sociale Zaken. Dus dat kan ten koste gaan van de aanpak van bijvoorbeeld jeugdwerkeloosheid. Dat kan ten koste gaan van het aan het werk helpen van werkeloze ouderen. Ja. Uh, dat is niet een keuze die ik maak, omdat er een andere keuze lag. Wat er nu gebeurt, is dat het geld... ...wat nodig is voor al deze plannen... ...wordt weggehaald bij jongeren, wordt weggehaald... ...bij oudere werkelozen, wordt weggehaald... ...bij werkgevers die in staat werden gesteld... ...om mensen in dienst te, te nemen. Uh, terwijl je het ook had kunnen weghalen... ...bij de allerhoogste inkomens. En nu is er een plan geconstrueerd, wat vooral goed is voor de 2% rijkste Nederlanders. En dat vind ik niet eerlijk. Um, nou ja, dat blijkt ook wel uit de reacties. De SP trouwens uh, natuurlijk altijd wel kritisch. Zij zijn bang dat er in de toekomst een tekort op de overheidsinkomsten ontstaat. Ja. Bent u daar ja. ook bang voor? Nou, nee, daar ben ik niet zo bang voor. Uh, kijk, er zijn twee, twee discussies die hier spelen. Eén uh, is dat ze zeggen... Uh, komen die premies wel echt terug... en krijgt de overheid dus wel voldoende belastinginkomsten. Maar ja, dat is altijd de schatting die wordt gedaan. Dat is met al het beleid wat je maakt. Dus ik ben daar zelf wat minder kritisch op. Ja. En dan de ouderbond, Anbo, inderdaad niet blij... want werkloze ouderen zouden ook de dupe zijn van dit plan... om dit akkoord te ja. realiseren, moet namelijk... 600 miljoen uit andere potjes komen. Ja. U hebt het al gezegd. En een daarvan is dus de werkloze 50-plussers aan een baan te helpen. Ze worden nu pas vanaf hun 55ste geholpen. Maar ja, ook is dat weer niet zo gek, denk ik dan. Als we allemaal toch langer door moeten werken. Um. Die redenering kan ik niet helemaal volgen. Nou ja, ik bedoel, nu, nu is dat op 50 gezet. Ja. Uh, maar als je automatisch zegt van mensen moeten langer doorwerken. dan, dan is het toch logisch dat je dan ah, daarboven zo. gaat kijken. Nou ja, enerzijds wel. Aan de andere kant niet als je gewoon kijkt naar de cijfers. En als je ziet dat het juist ook voor die 50-plussers. Uh, al heel erg moeilijk is om aan het werk te komen. Uh, en dat is waar, waarom die regelingen er waren. Zorgen ervoor dat mensen, als ze wat ouder zijn. Uh, en werkeloos raken. dat we ze zo snel mogelijk naar werk kunnen begeleiden. Die bonussen, zoals dat te noemen. dat zijn eigenlijk premiekortingen. die heten niet voor niet. Mobiliteitsbonussen zorgen ervoor dat mensen mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Juist voor een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, en dat zijn nou eenmaal 50-plussers. Dat vind ik ook niet leuk, maar het is de realiteit. Ja, nou FvV heeft ook gereageerd. Jongeren gaan de rekening betalen. Zeggen ze nou dat dat natuurlijk ook al uh, geroepen. Iemand op onze site die adviseert om gewoon zelf te gaan sparen voor een goede oude dag. Ja, dat dat is dat dat, dat klinkt heel aantrekkelijk, maar dat is het ook niet helemaal. Omdat als we in Nederland hebben een pensioenpot pot. Van niet schrikken bij dat duizend miljard. Dat is waar wij allemaal gezamenlijk ons geld in hebben gestopt. En omdat je dat gezamenlijk belegt, kan je risico's delen. En kan je eigenlijk hogere rendementen halen. Dus het is eigenlijk verstandiger om het samen te doen. Ja. Vanmiddag is dan een debat. Hè? Jullie hebben als GroenLinks dus niet meer meegepraat uiteindelijk over, over nee. de pensioenen. Je kunt ook zeggen, ja, blijf zo lang mogelijk aan tafel zitten. Dat klopt, en dat doen wij eigenlijk altijd. Alleen het kabinet heeft aangegeven liever met deze uh, vijf partijen verder te praten. Ja, daar konden ze het sowieso wel goed mee vinden. Daar konden ze he? het sowieso ja. heel goed mee vinden. En, en dan is er dus vanmiddag een debat. Uh, is ja. dat dan voor de, voor de bune of gaat u daar nog wel proberen een gat ergens in, uh, in dat plan te schieten? Nou, zeker. Uh, wij gaan, dit zal een hoofdlijnen-debat zijn. We zitten zo net voor kerst. De echte wetgeving komt na het kerstreces. Uh, maar vandaag zal ik bijvoorbeeld vragen... naar de effecten van dit plan op de werkgelegenheid. Doordat ze namelijk bezuinigen op die mobiliteitsbonus. Hè. Het geld om mensen aan het werk, oudere mensen aan het werk te helpen. Uh, het geld wat er is uh, aan, uh, om werkgevers het aantrekkelijker te maken... om mensen in dienst te nemen. Wat is het effect van deze maatregelen op de werkgelegenheid? Uh, daar wil ik graag dat het CPB onderzoek naar doet. Hebt u het idee dat uh, we met z'n allen genoeg... Uh, ja, uh, dit volgen, want heel vaak mensen als het <laughs> over pensioenen gaat, denken ze van well, ja, het zal wel, uh, het is nog lang niet zover. Uh, uh, om heel eerlijk te zijn, nee, dat gevoel heb ik niet. Nee. Um, ook in de Kamer voelen wij ons als pensioenwoordvoerders wel eens... Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Wat, wat minder bedeeld. Uh, we staan vaak roepende in, roepen in de woestijn. Dan sta je met elkaar over toch een belangrijk onderwerp. Ik zei bijna duizend miljard aan geld wat van alle burgers is te debatteren. En dan ergens midden in de nacht weggestopt. en Ik snap het ook wel, want pensioenen zijn ongelooflijk ingewikkeld. En als ik aan het dus nu ongeveer mijn pensioenoverzicht krijg... Hè, van mijn werkgevers mm -hmm. uit het verleden en nu dan moet ik ook drie keer lezen voordat ik dat UPO, dat pensioenoverzicht, begrijp. Dus pensioenen zijn ontzettend ingewikkeld. Het wordt ook expres vaak ingewikkeld gemaakt, volgens mij... Uh, maar alsjeblieft mensen, let erop. Want het is jullie geld. Ja. Het is van ons. Zeker. Um, we gaan kijken wat uh, die mensen vinden. Die gaan zo meteen bellen. Ik kom graag bij u terug om de reacties door te nemen. Jesse Klaver is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, nou, het feit dat dat best ingewikkeld is... die pensioenen, dat blijkt ook wel op onze site. 900 mensen tot nu toe gereageerd. Uh, pensioenakkoord is een goed compromis. Dat is de stelling. 30% is het eens met de stelling. 70% is het oneens. En u kunt bellen. 0800-1101-stand.nl Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Piet van Es. Ik ben het niet met de stelling eens, want Den Haag is weer eens goed om niet vergeten groepen ook te helpen. Denk bijvoorbeeld aan waarjongens die nu al 50 zijn. Bouw... Oh, er wordt hier geboord. Nou. Nou, uh, in ieder geval vijftig-plussers in de waarjong jong krijgen niks. En mensen die een zwaar bedrijfsongeluk hebben en bijvoorbeeld in de WHO zitten krijgen niks... Vrouwen die vanwege bijbelse redenen van meneer Jezus ook niet mogen werken... wat doet het kabinet hier dan aan? Ja, allemaal vragen kortom. Ik ga u wegschakelen, want uh, dat geboren worden we een beetje gek van. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, ik ben André Pinkster. Hallo dan. Goeiemiddag, uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik zou het uh, graag gezien dat uh, de mensen die een collectief pensioen hadden opgebouwd... dit ook zouden persoonlijk mee kunnen nemen... wat je uh, mannen in de uitzending zelf zegt... Uh, als je dat kunt aflossen op je huis, of iets van gelijke strekking. Dan, maar dat, dat kan helemaal niet. Dus jouw pensioen staat te slapen, wordt niet meer geïndexeerd. Dus je bent eigenlijk, op het moment dat je als zelfstandige aan het werk moet, slechter af. Ja. Ja, oké, okay, duidelijk. Dus ook dat kan Klaver meenemen in het debat. Dank u wel, Stampo.nl. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Hervallen spreek je? Gert. Hi, hallo. Ik, uh, in september 2013 kom ik uh, is het mijn, mijn baan over dan ben ik uh, boventalig twee jaar bij uh, de gemeente Amsterdam geweest en er wordt door mij ABP uh, aangeraden om daar in plaats van de WW uh, je pensioen uh, op te gaan snoepen. Nou, ik ben 61, dan ben ik 62. Dus ja, dan ga ik gewoon 600 euro uh, naar beneden toe. Ja. En dus een slecht verhaal dit. Sorry. Dat pensioenakkoord, dat vind je een slecht verhaal? Ja, ja dat ze me, me eigenlijk verplicht stellen om, om eerder aan mijn pensioen te gaan snoepen. Terwijl ik eigenlijk nog drie jaar uh, aan het werk zou moeten zijn. Ja. Um, en hoe oud ben je nu? Zei je 61, Ik ben nu 61, in september word ik 62. Ja, en dat wordt dus steeds lastiger ook als je wat ouder wordt. Dat horen van iedereen natuurlijk, om dan nog iets te vinden ook uh, qua baan. Ja, het is ook moeilijk. Ik ben sportalbeheerder in de gemeente Amsterdam geweest. En dat heb ik met veel plezier gedaan. En uh, ja, nu, uh, omdat er een particuliere stichtblijven is bij uh, Nieuw-West, uh, ben ik boven tallen geraakt. Ja. Dus uh, op mijn plaats zit nu een, een ander. Ja. En ook in de, in de sporthal in Amsterdam worden er gewoon uitkrachten ingehuurd. In plaats van dat ze mij uh, te werk stellen. Ja. Nou, sterkte, dus een heel verhaal. sterkte ermee. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? Hallo met Huls. Meneer Huls. Goedemiddag, ik ben 69. En ik geniet al een paar jaar van mijn pensioen natuurlijk... maar ik vind het wel een goed akkoord. Want vroeger hadden wij namelijk pensioenbreuk. En ik heb 50 jaar gewerkt. En ik heb twee keer tien jaar bij verschillende uh, uh, werkgevers gewerkt. Dus één uh, uh, uh, keer tien jaar en nog een keer tien jaar bij een ander. Die heb ik samen laten voegen in, in de in die jaren dat het kon. Daar hield ik acht pensioenjaren van over. Dus van mijn 50 jaar heb ik maar 31 jaar, pensioenjaar hou ik maar over. Ja. Dus dat wij nog eens een keer naar middelloon zijn gegaan. Ja. En vergeet natuurlijk niet dat ook wij in, in mijn tijd, dus alleen de vrouwen thuis leven, want die werkte dus toen niet. Dus het per inkomen is net zo hoog. En jeugd die nu werken, daar werken de, de vrouwen werken ervan en de mannen werken ervan. En als je dat samen zou opgetellen na, na 67 jaar... Dan hebben ze een bereninkomen en dat is de bedoeling er natuurlijk niet van, van het pensioen in de AOW samen. Nee. Uh, dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Uh, hallo. Hallo, met wie? Met meneer de Ruiter spreekt u. Meneer de Ruiter. Het lijkt me weer het zoveel labmiddel uh, van het, wat er interessant gebracht is. Men, men moet uh, de oplossingen zoeken, denk ik, uh, in ons uh, corrupte en uh, uh, financiële bankaire systeem. En uh, men moet het zwart geldcircuit aanpakken. om de gaten die uh, in de begroting zijn ontstaan te dichten. Want elk jaar wordt er in Nederland een zwart geldcircuit gegenereerd van 25 miljard euro. Dat is door de fiscus berekend. Uh, men, men zoekt er weer labmiddelen op waar men later uh, weer spijt van krijgt. Maar laat onverlet dat uh, de, het verschil tussen arm en rijk, de tweedeling, steeds en steeds groter wordt. Ja, u bent het met, uh, met Jesse Klaver eens zo te horen. Dank u wel, Stampe.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met de heer Van Rest. Ik spreek uit levenservaring. Ik ben 85 en ik heb dus niks te zeggen meer over dat nieuwe. Maar wat ik ervaren heb, uh, ik heb een uh, AOW en een pensioentje van 1000 euro per jaar. Daar kan ik rijk van leven. En ik denk dat die mensen. Want ik ben toen gekort, ben in de WO terechtgekomen. En toen werd mijn pensioen niet betaald. Dat moest eigenlijk wel gebeuren, maar goed. Dat is helemaal gebeurd. Dus ik kan daar heel rijk van leven. En ik denk tegen die tijd dat die mensen hun pensioen krijgen. Je zet nou eenmaal altijd de tering naar de nering. Nooit meer werk geven als je kan. Dus ja, ik bedoel, ik kan van nu. Hè, van die nog geen nacht boven mijn AOW. Uh, kan ik zeer rijk leven. Ja. En dus, uh, even naar dat pensioenakkoord. Ja, u zit dus al. Uh, ja, uh, u, ik, ik heb. Ik heb uh, dat bedoel ik met Levenswijn. Ja. Ik heb er niets over te vertellen. Want, ja, goh, hè, maar ik denk wat ja. er ook uitkomt. De mensen leren de tering naar de tering zetten. En dat kan misschien omdat ik de oorlog meegemaakt heb of wat ook. Maar ik heb nooit meer uitgegeven als het kan. En dan kan je goed van hier een beetje uitkijken. Ja, ja. Waar nou, dus, dus, je ja, heel rijk bent. He, en je valt op vijf, eh, zesduizend gulden, ja, dat is niet meer als dat ik terugval, als ze nou een pensioen voor me af gaan nemen, hè, dat, dat dat moet inleveren. Nou ja, goed, dan misschien een flesje wijn per week, wat ik minder dan kan gebruiken, hè. En dat voor iemand die rijk is, ja, die kan misschien een kratwijn minder gebruiken. Ja, ja. ja. Uh, dank u wel voor het reageren. Um, ik kijk nog even naar wat uh, Twitterberichten die binnen zijn gekomen. Nolly Baten is het oneens. De rekening wordt bij de jongeren gelegd. Um, zij mogen minder sparen en daarvoor in de plaats meer belasting betalen. Pieter Nel Rodenburg... Terecht. Het opgebouwde pensioen via sparen wordt 30% minder. Dat is zorgwekkend. Jack Forrest reageert ook vaak via de Twitter. Uh, mijn werkgever betaalt mijn pensioen. Na dit akkoord geen extra koopkracht, toch minder pensioen? Vraagteken. Versobering? Vraagteken. En dan tot slot nog Christian. Die is het uh, hashtag oneens. Ik ben uh, benieuwd of, of ik dit uh, met gesloten uh, pensioenakkoord straks nog wel met pensioen kan. Ik uh, vrees dat deze jongeman, Christian, uh, inderdaad iets jonger is. Jesse Klaver heeft uh, meegeluisterd, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Wat vond u van de reacties? Nou ja, allereerst heel veel persoonlijke reacties over. Uh hoe, hoe mensen nu met hun pensioen zitten. Hè? Ja. De, de eerste man die uh, aangaf dat het, het pensioen mee kunnen nemen, volgens mij was hij zelf ook ZZP'er en dat hij aangaf in wat voor moeilijkheden je dan zit. En de tweede persoon die reageerde over het eerder kunnen opnemen van je pensioen zodat je niet in de WW moest, uh, moest belanden. Pensioen opsnoepen noemde hij uh, dat? Dus. Pensioen opsnoepen. Uh, en uh, de meneer van 69 jaar met de, met de pensioenbreuk. En wat je hierin ziet is dat het leven van mensen zo verschillend is uh, en uh, dat, dat als je met pensioen gaat en met de huidige regels die er zijn, uh, dat je laat zien hoe moeilijk het is om een goed pensioen uiteindelijk te kunnen hebben. En daarmee vond ik de laatste meneer van 85 zeer hoopgevend en het deed mij denken aan mijn opa en oma, uh, die in een vergelijkbare situaties zitten, klein pensioen hebben en AOW. en die altijd zeggen dat ze rijk zijn, omdat ze kleinkind, prachtige kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben mm -hmm. uh, en dat ze inderdaad gewoon dat flesje wijn iedere week kunnen drinken. Ja. Uh, ja, nee, zeker. Uh, uh, maar toch, uh, ook, en we zien het ook op die site... ik zei het al even bij de tussenstand... en er is dus in die zin niet veel in de percentage veranderd... Dat, dat, uh, ja, dat mensen toch zeggen, wat is geen goed akkoord... en dat, dat bent u met ze eens. Nee, en ik denk omdat mensen het gevoel hebben... dat die persoonlijke situaties die ze beschrijven... dat dit akkoord daar geen verandering in aanbrengt. Dus er zijn wat accenten verschoven... Uh, maar uiteindelijk is die echt grote verandering voor ZZP'ers... die zit er niet in. He, dat er meer flexibiliteit komt uh, in een pensioen... dat je dat bijvoorbeeld ook kan meenemen... naar een naar een ander fonds, uh, dat er nog steeds onduidelijkheid is... als je niet een heel, uh, je arbeidsverleden gebroken is. Dus niet dat bij dezelfde werkgever hebt gewerkt... dat je dan problemen probleem hebt dat je niet volledig pensioen op kunt, uh, kunt bouwen. Ik denk dat mensen het gevoel hebben dat dit akkoord... niet uh, de situatie heel erg gaat veranderen. En dat het eigenlijk de status quo handhaven is... met enkele accentverschuivingen. Uh, Iemand mm. uh, op onze site zegt nog, ik ben niet blij... Uh, zeven jaar langer uh, moet ik doorwerken voor hetzelfde geld. Klopt dat? Uh, dat, kan ik niet, dat kan ik niet direct helemaal... Uh, vol, nou, als hij bedoelt te zeggen ik moet langer doorwerken mm -hmm. voordat ik hetzelfde pensioen krijg. Ja, uh, ja dat klopt. Uh, en dat is ergens ook logisch. Want als je langer gaat doorwerken. Omdat we allemaal langer leven. Uh, dan is het ook logisch dat je iets minder pensioen per jaar opbouwt. En dat je dus langer opbouwt om hetzelfde resultaat te bereiken. Mm. En, en over de jongeren nog even. Het is zo, ja. sowieso natuurlijk de vraag. Um, uh, ja, wat, wat, wat voor jongeren die nu. Uh, wat, die, wat die straks overhouden. Ja. Uh, maken, dat, maken die plannen van nu dat dan nog erger? Ja, die maken dat nu nog erg, omdat ze minder kunnen opbouwen. Uh, ik heb een rekening gezien vanuit de pensioensector zelf. Die heb ik niet zelf kunnen, kunnen narekenen. Maar ik, ik noem slot dat daar wordt over gezegd... dat het uh, feit dat jongeren er wel 15% op achteruit, zouden, uh, op achteruit zouden kunnen gaan. En dat heeft alles te maken met wat ik zeg... met dat zeker jongeren uh, steeds vaker in flexibele contracten werken. En uh, misschien niet twee of drie werkgevers in hun uh, loopbaan hebben... maar soms wel 10 of 15. En ook nog uh, zzp'en tussendoor of... Uh, uh, uh, een, een, een eigen bedrijf beginnen. En als je dan minder pensioen op kan bouwen... dan kan je ook minder veranderingen opvangen. En dat is uh, ernstig. Ja. Goed, um, vanmiddag het debat. Hè? Of, of is het ook weer naar de late a uurtjes verschoven? Nee, nee. vandaag hebben wij, uh, zes, <laughs> hebben wij primetime. Mogen wij om uh, kwart over twee gaan we, als het goed is, beginnen. Ja, en u gaat dan uh, eigenlijk het soortgelijke verhaal... wat u hier net uh, gehouden hebt, gaat u daar ook vertellen... om toch te proberen... De vijf partijen een beetje nog op andere gedachten te krijgen. Ja, zeker. Dat zullen we tot het allerlaatste moment proberen. Zal er nog wat onderhandelingsruimte zijn, denkt u? Om, om heel eerlijk te zijn, denk ik van niet. Want de vijf partijen zijn er gewoon, zijn er over uit. Ze hebben de buit verdeeld, zal ik maar zeggen. En dan denk ik niet dat er, een, dat er heel veel te veranderen valt. Tenzij we een soort van duivensteintje krijgen hier in de, in de <lacht> Tweede Kamer. Maar dat verwacht ik niet. Nee, nee, nee. Dus het zal ook geen latertje worden. Dan is het snel klaar, denk ik, vanmiddag. Nou, vandaag is, een. het is leuk dat u daarover begint, vandaag is een hele bijzondere dag. Uh, de laatste dag voor het kerstreces. En normaal gesproken zijn we altijd tot diep in de nacht aan het stemmen. Uh, dan zijn er honderden stemmingen die moeten gebeuren. Maar goed, nu hebben we de begroting al begin december uh, daar hebben we al over ja. gestemd. En vandaag zijn de debatten al vroeg klaar. En uh, zouden we zomaar eens voor tien uur klaar kunnen zijn? Kijk aan. Nou, ik wens u veel uh, succes. Uh, fijn wel, dat u, u mee deed in Stam.nl. Jesse Klaver was dat, tweede Kamerlid van GroenLinks. Kijk nog even naar de site. Ik zei het al, er is weinig veranderd in de percentages. Wel in het aantal stemmers. 991 nu. 29% eens met de stelling 71 oneens. Die stelling luidt dus het pensioenakkoord is een goed compromis. En u kunt daar nog veranderingen in brengen als u gaat naar www.stand.nl... want daar staat die de hele middag klaar, die stelling. En dan kunt u daar u eens of oneens aan geven. Wij gaan de tent uh, hier sluiten zometeen. Na tweeën gaan zij verder. Dit is de dag. Gaat ook over het pensioenakkoord. Dan met name over dat hypotheekdeel. En Thijs en Elsbert presenteren. Prettige donderdag. goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij, almachtig. Koning Willem-Alexander is...